Het weer, droog en zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken... en het is zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt in het oosten... en 8 graden vlak aan zee. Morgen overdag eerst zon, later vanuit het noordwesten wat bewolking... en mogelijk een bui, dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knopend kooi meer 2 kilometer file, de vertraging is daar 10 minuten...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 Zingen wij uit 1983, werd het uh, 6 over 2. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met als eerste na het nieuwste weer van 2 uur. De zingen van Katja en Tushai. En kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt heerlijk, Albertjan. En dat betekent dat wij weer binnen zitten. Goedemiddag, Albertjan En hallo, luisteraars. Ja, en zo hoort het ook, hè? Ja, hè? Met dit zonnetje, wij lekker binnen. Goedemiddag, luisteraars. Helaas vandaag geen kijkers, want we hebben geen webcam. Dus uh, u zullen het met ons geluid moeten doen vandaag. We hebben weer een, een vol programma op deze Zandvoort op zaterdag. Uh, natuurlijk hebben we vanavond uh, het grote Oktoberfest op het Raadhuisplein. En er nog, morgen nog een mo drietal mooie evenementen uh, in het centrum van Zandvoort. Allereerst natuurlijk de Vredestein Supercar Sunday. De Shanti en Zeeliederenfestival Festival en het Open Asieldag. Maar daarover later in het programma meer en veel meer. We gaan natuurlijk ook de kwalificatie voor u volgen van de Formule 1. Want die is om twee uur gestart. En dan hebben we het over de Grand Prix van Rusland in Sochi. We moeten niet al te veel verwachten van Max Verstappen. Die gaat wel lekker de kwalificatie rijden tussen twee en drie. Maar hij weet toch al dat hij morgen achteraan moet starten. Dus hij zal zijn banden wellicht gaan sparen. Dus of hij het, het gaat halen tot en met Q1. Dat is maar even de vraag. Het zou dan een strategische zet zijn om niet... Uh, naar door te stoten naar Q1. Wij houden het uh, voor u in de gaten. Daarnaast wordt het natuurlijk gevoetbald. We hebben het dan over SV Zandvoort. Die moet vandaag naar AMVJ1. En uh, dankzij de sociale media kun jij dat uh, gewoon volgen. Hè? Ja, klopt. En het staat trouwens voor de Amsterdamse Jonge Mannenvereniging. Nou. Br briljant, geweldig. <laughs> ik, had, ik had het niet beter kunnen verzinnen. De Amsterdamse... Wat was het ook weer? Jonge mannenvereniging. Jonge Mannenvereniging, goed. Dat, die wedstrijd is om, begint om half drie en ook die houden we voor u in de gaten. Uh, natuurlijk ook, en dat is voor de golfliefhebbers wel uh, interessant om te weten... het grootste golfevenement, het tweejaars go golfevenement... en dan heb ik het over de Ryder Cup. Die is gisteren uh, begonnen. Die is een, een toernooi over drie dagen tussen Europa, de beste golvers van Europa... tegen de beste golvers van Amerika. Een tweejaarlijks evenement, diverse wedstrijdvormen... Met natuurlijk op zondag uh, allemaal uh, de singles... en vanmiddag uh, gaan ze voor de foursums voor de tweede keer. Tussenstand momenteel is 8-4. En als uh, de, de beker is in handen van Amerika... dus wil, uh, wil Europa het overnemen, zullen ze 14,5 punt moeten scoren. En uh, als de Amerikanen gewoon 14 punten binnenhalen... dan mogen ze hem weer meenemen naar Amerika. Tussenstand momenteel. Na uh, drie uh, wedstrijden van vier partijen... is dus het 8 tegen 4 in het voordeel van Europa... Met nogmaals vanmiddag wederom Vorsums. Wou ik dat houden we voor u in de gaten? Ja, kun je het allemaal wel in de gaten houden? Nou, zoveel? nee, dat wordt een beetje erg veel. Hoeveel schermen heb je nou voor je, het? Ik heb een heel kleintje, ja. Daar. Ja. daar heb ik het golf op. Daarboven heb ik de Formule 1. En ik heb ook nog de dames wielerronde, wielerwedstrijd in Oostenrijk op de grote scherm. Dus ik heb het hartstikke druk. Goed, maar natuurlijk vergeten we ook niet de standaard evenementen zoals daar zijn. Rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Om half drie natuurlijk weerbericht, blijft het zo mooi. Wordt het mooier, wordt het slechter. U hoort allemaal om half drie. Het dieren van de week, goed bericht. We hebben nu twee weken KAS gehad, K-A-Z. Maar die heeft inmiddels een thuis gevonden. Dus we gaan nu op naar de volgende uh, asieldier wat een thuis zoekt. En die luistert daarna een beer. Het gedicht van de week om kwart voor vijf vergeten we ook niet. Ik heb een aantal voor je meegenomen, dus je mag wel even gaan grasduinen. En dan ben ik erg benieuwd welke het gaat worden. Dus dat is nog even een verrassing. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben, uh, Roy van Buring heeft een interview uh, gehouden onlangs. Uh, in het heeft alles te maken met het 21ste Chanti- en Zeeliedenfestival Festival... wat morgen in Zandvoort plaats gaat vinden. Daar besteden we ook aandacht aan. En na drieën gaan we praten met uh, Ineke Smits van Slender You... want die hebben volgende week vrijdag weer een open dag. En de opbrengst van die open dag uh, dat gaat naar het Reuma Fonds. Veel meer daarover rond de klok van tien over drie, kwart over drie. Uiteraard hebben we ook Pitts Report om kwart over vier... want er zijn weer, erom weer wat stoeltjes die uh, zijn bezet voor volgend jaar. En ik, uh, wellicht ook nog tijd even voor Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven uh, luisteren. Dan ga ik wel kijken uh, naar uh, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En er is uh, voldoende te kijken voor je. Luisteren doe je trouwens via www.zfm-live.nl Of download de ZFM-app. Dan kan je ook live luisteren naar je eigen lokale radio. Met nu Jim Croce. Weet op of Chicago. Deze zeer van Jim Croce en de bad bad Leroy Brown. We zitten in Q1 van de kwalificatie Formule 1 in Rusland. En de beide Mercedes staan op kop. Hamilton 1 en Bottas 2. En Max en Ricciardo zijn inmiddels ook de banen op. Dus ze gaan waarschijnlijk ook nog een tijd zetten in Q1. Nog ruim vier minuten te gaan.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 Oh, I made it. it up this touch You don't need a lonely night So maybe I can make it right You just gotta let me try oh, To right. give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run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 ...zit van alweer bijna twee jaar geleden weer terug te horen. Dit is de van Daft Punk en The Weeknd en I Feel It Coming. Het is 18 over 2, nogmaals een goede middag. Zandvoort op zaterdag, we zijn er tot aan 5 uur. Met nu het Zandvoort's nieuws in het kort. Afgelopen dinsdag is een replica van het winnende zandsculptuur van het EK 2017 op zijn sokkel gezet. Een groep Zandvoortse inwoners met het, met het Zandvoortse hart op de goede plaats... ...heeft het permanente kunstwerk aan de gemeente aangeboden. De groep Zandvoortse inwoners wilde meer uit de zandsculpturenkampioenschap halen... en het besloot uh, de gemeente Zandvoort het werk van het kampioen van vorig jaar... en die van dit jaar in een mini-uitvoering aan te bieden. Er volgt dus nog een tweede beeld. De Zandvoorters hopen dat, dat daarna anderen het stokje zullen overnemen. Dankzij deze actie is Zandvoort een mooie attractie rijker. De zandsculpturen zijn enorm populair... gezien de jaarlijkse belangstelling voor de echte zandsculpturen. Er kan ook deze winter gewoon weer geschaatst worden op het Raadhuisplein in Zandvoort. Even leek het erop dat het niet door kon gaan... omdat er mogelijk, uh, mogelijk uit moest worden geweken naar een kleinere locatie... in verband met de bouwwerkzaamheden. De organisatie van de ijsbaan zag die suggestie van de gemeente totaal niet zitten... en dreigde zelfs dat het helemaal geen baan zou komen in Zandvoort dit jaar. Naast de bouwwerkzaamheden stonden er ook twee bomen in de weg. De ijsbaan wilde die bomen tijdelijk verplaatsen... maar de gemeente zag dat ook weer niet zitten. Beide partijen zijn nu tot een oplossing gekomen... zo laat de ijsbaan Zandvoort weten op hun site. De ijsbaan zal om, zal om de bomen heen aangelegd gaan worden... en enkele buslijnen zullen een alternatieve route rijden... om zo voldoende ruimte te bieden aan de baan. Vanaf 15 december kan er dus in Zandvoort geschaard gaan worden. Dat zijn goede berichten, Albertjan. Een scooterrijder wilde vrijdagmiddag de busweg afrijden, maar is daarbij tegen een paal in de weg gebotst. De man reed in de richting van de Haarlemmerstraat achter een lijnbus van Connection. Toen de bus de busbaan op de Prinsessenweg opreed, wilde hij de bus volgen. Maar hij merkte daarbij niet op dat de beweegbare paal na de bus weer omhoog kwam. De man botste vervolgens op de paal en kwam ten val. Het slachtoffer kwam hard ten val en raakte gewond aan zijn arm. Ambulancepersoneel heeft hem verzorgd, waarna hij, waarna hij naar de huisarts werd verwezen. De politie heeft de beschadigde scooter meegenomen naar het bureau. Dank je wel, Abijan. Dat was het zelfs nieuws in het kort. Ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, Windows Store en de App Store. Van gaan muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Zo de van uh, Russia Clover en Kest. En Love is all. Een heerlijke klassieke zo op de zaterdagmiddag. 7 minuten voor half 3. Zo dadelijk weer meer info. En natuurlijk om half 3. Zo dadelijk het CFM weer bericht. Yeah, yeah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 hoorde, de single Strip That Down. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat yeah, yeah, was de uh, single van uh, Lion Payne. Inmiddels uh, vier yeah, minuten yeah, voor half drie geworden, ja, afgelopen dinsdag hadden we een raadsvergadering ook live te horen trouwens uh, bij CFM. En daar hadden ze het onder meer over dat uh, onafhankelijke onderzoek, uh, Albert Jan. Ja, maar het overal gevoel was integriteit leidt tot lange raadsvergadering. Ja, dat bleek maar weer. De raadsvergadering van afgelopen dinsdag... telde slechts drie bespreekpunten. Toch zou het een lange avond worden... met de ter, ter elfde uren toegevoegde motie van D66... over schijn van belangenverstrengeling... rondom de besluitvorming over het een plein als boosdoener. De beslissing voor een onderzoek... zorgde voor een lange discussie met veel emoties. Meer dan drie uur was er voor nodig. Maar de gemeenteraad heeft afgelopen dinsdagavond unaniem besloten... dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de feiten... rondom een veelbesproken financiële gift aan de oudere partij Zandvoort. Door die gift is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan... Om, tre, rondom de besluitvorming in het dossier Watertorenplein. De bewuste wethouder Berendsen ging in augustus al diep door het stof... toen hij zich moest verantwoorden voor de raad over de schenking aan zijn partij... Hij maakte diepe excuses voor het feit dat hij die gift niet had gemeld... en diende zelfs zijn ontslag in. De raad bepaalde uiteindelijk dat hij aan mocht blijven. Het dossier Watertorenplein werd wel aan een andere wethouder overgedragen. Wethouder Gerard Kuipers van D66 stapte vervolgens op... omdat hij niet verder wilde werken met een partij... die de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft... en geen openheid van zaken wilde geven over de gift. Om een lang verhaal kort te maken, de oudere partij Zandvoort... stemde afgelopen dinsdagavond ook in met het onafhankelijke onderzoek... en zich de uitkomsten met vertrouwen tegemoet te zien. De 4.500 euro zou inmiddels zijn overgemaakt naar een goed doel. Wordt vervolgd. Dank je wel, Albert-Jan. En het afscheid van Gerard Kuipers, dat is aankomende woensdag trouwens... in het Zandvoorts Museum. What is this madness?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 Even lekker back to the 80s met de Pointer Sisters en Automatic. We zitten midden in Q2 van de kwalificatie in Sochi in Rusland. We kunnen vertellen dat Max Verstappen in ieder geval niet meer de baan opgaat. Ja, die moet toch morgen achteraan starten. Vanwege het vervangen van de motor en de versnellingsbak onder meer. En datzelfde geldt trouwens voor Ricciardo en ook nog voor Gasly. Dus die zullen waarschijnlijk in Q2 de baan niet meer opkomen. 3, overhoofd 3, hier is het weer met Albert Jan. Onder de vleugels van hoge druk is het vandaag rustig weer met een mix van veel zonneschijn en wat wolkenvelden. Het blijft droog en waaien doet het niet of nauwelijks. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad tussen de 5 à 6. Morgen is het ook rustig herfstweer met geregeld zon, maar ook met wolkenvelden. Het blijft tot de avond droog en er waait een geleidelijk tot matig toenemende west- tot noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 15 à 16. Na het weekend draait de het maandag om flinke buien... die van hagel, onweer en zware windstoten vergezeld kunnen gaan. De temperatuur wordt niet hoger dan 12 à 13 graden. Dinsdag is het bewolkt en valt er enige tijd regen... en ook de dagen daarna is er van tijd tot tijd wat regen... Of een bui mogelijk. De temperatuur ligt die dagen rond de 15 à 16. Aldus Rico Schreuder. En het weer is uit te lezen op www.meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. was het weer. Zo is het. En uh, ja, mocht je inderdaad het weer willen blijven volgen. De website van de weerman Lex van der Orden is altijd beschikbaar. Meteopagina.nl. Daar vind je het allemaal op. Nou, dit weekend hebben we nog een lekkere nazomer in Salford, hoor, dus juist. Vandaar deze: Summer Breeze. See the curtains hanging in the window in the evening over Friday night. A little light is shining through the window, lets me know everything's alright.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 to hold me In the evening when the day vandaag buiten bent, zou je het waarschijnlijk wel voelen. Een beetje fripsjes, je zet. Maar het zonnetje is wel heerlijk, hoor. En dan is het ook meteen een paar graden warmer. Ik de zon nu ook op mijn huid. En dat uh, voelt best wel lekker zo'n zonnetje uh, Zo in de studio van CfM aan de Tolweg 10A. Ja, we gaan nog uh, één plaatje draaien. En daarna hebben we weer uh, meer informatie zo op de zaterdagmiddag. En die ene plaat is van Leo Seer. Het is voor uh, albert Jan en voor uh, mijzelf uh, ja, net alsof we een hitparade doen. We hebben tegenwoordig een uh, guilty pleasure-lijst. Met allemaal van die uh, leuke, foute, gezellige, goede platen. Waaronder deze, die kan er ook wel op, uh, albert Jan, toch? Ja, zeker weten. Lia Seher hoorde je uit uh, de jaren 80 met The Archer's Roads. Gaan we weer door met uh, de informatie. We hebben nieuws over Metakids. Het was afgelopen dinsdag een bijzondere dag... voor de vierjarige Carmen uit Zandvoort. Carmen Zandbergen heeft de ziekte zelweger En zij is een van de gezichten van de nationale actie... van de vriendenloterij en Stichting Metakids... die afgelopen dinsdag van start is gegaan. Tijdens deze actie wordt geld ingezameld... voor onderzoek voor ziekten. Carmen gaf samen met andere kinderen... met een metabole ziekte en bekende Nederlanders... waaronder Irene Moors, Geert Joling, Walter Kruis, Rick Brandstede en Anouk van Schie... symbolisch het startschot voor deze actie. Carmen heeft de metabole ziekte zelweger, wat inhoudt dat zij een tekort heeft aan bouwstoffen en haar eigen lichaam vergiftigd. Carmen is doof, verstandelijk en lichamelijk beperkt, maar heeft s'avonds en heeft s'nachts voeding nodig en kan niet meer goed zien. Veel kinderen met zelweger overlijden zelfs in het eerste levensjaar. Vriendenloterij Prijzenmarathon voor Metakids maakt zich sterk. Ruim 10.000 gezinnen in Nederland... hebben één of meer kinderen met een metabole ziekte. Een stofwisseling werkt niet goed en dat uh, sloopt hun lichaam. Metabole ziekten zijn zelfs één van de grootste doodsoorzaken... onder kinderen in Nederland. Op dit moment organiseert de Vriendenloterij samen met Metakids... de Vriendenloterij Prijzenmarathon. Iedereen die tot en met 31 oktober gaat meespelen draagt met de helft van ieder lot direct bij aan een landelijkse samenwerkingsverband... voor onderzoek en behandeling, zodat kinderen met een metabole ziekte... snel en blijvend geholpen kunnen worden. Dus ik zou zeggen, koop loten voor de vriendenloterij prijzenmarathon voor Metakids. Zo is het, uh, Albert-Jan, een uh, goede actie die weer uh, gestart is. En Carmen is het uh, gezicht van deze actie. Carmen uit Zandvoort, vierjarig meisje, van uh, Zandbergen, ja. Club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping and then we talk slow.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 een leuke heer van Ed Sheeran en Shape of You. Ja, 13 minuten voor drie uur. Het gaat er morgen aankomen. Het gaat morgen gebeuren. Het Shanti- en Zeeliederen Festival hebben we dan over. En dat begint morgen allemaal om half elf. En dat duurt tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met diverse repertoire van Chanties en zeeliederen. Het zijn levensliederen, meestal over de vissersleed en zeemansleiden. Onze collega Roy van Buurk was onlangs in het Wapen van Zandvoort... en uh, deelde daarmee alvast een vooruitblik op het Shanti- en Zeeliederenfestival van morgen. Ik zit hier aan tafel bij het Wapen van Zandvoort, op dit moment zingen daar de wapenzangers met het meezingenavond in het Wapen van Zandvoort. Altijd heel erg gezellig, naast Olga. Olga is een van de vaste deelnemers. Als je, als je in het wapen komt en je hoort een nummer dan, ja, van de muziek natuurlijk in het grote boek staat, dan is het Olga, toch? Ja hoor, dan gaat Olga meezingen. Maar uh, wat, wat, je roept altijd keihard een nummer door de hele zaak. Wat uh, houdt dat precies in? Nou, het is altijd heel rumorig in een kroeg. En dan letten de mensen niet goed op. En ik heb wel een luide stem. Dus voor de duidelijkheid roep ik even de nummers op. Dat ze even goed opletten. En dat ze het juiste nummer meezingen. is dus een soort van doosomroeper? Zo min of meer, ja. Okay, ja, de wapenzangers, hoe, uh, hoe lang uh, zijn jullie al de wapenzangers? Want jullie waren eerst bij Café Koper uh, en nu bij het wapen. We zijn jarenlang bij uh, Café Koper geweest. En uh, ja, door uh, de nieuwe eigenaar, uh, ja, door andere openingstijden... Uh, ja, werden we dus min of meer gedwongen om naar het wapen te gaan. Ja, en dat was voor mij natuurlijk helemaal uh, appeltje-eitje... want ik was hier al uh, vaste klant. Dus daar uh, nou zitten we gezellig bij het wapenverzand voor te, te zingen. Ja, want dat is elke laatste vrijdag van de maand? Elke laatste vrijdag van de maand. En iedereen kan komen zingen, ook al kan je niet zingen. Iedereen krijgt een boek en je kan meezingen. En het maakt niet uit in welke toonsoort je begint. Je kan gewoon lekker zingen allemaal. Ja, van het weekend is natuurlijk een speciale ja, Shanti en Zeedre uh, Festival in Zandvoort. Gaan jullie daar ook zingen? Dan gaan we zeker zingen. Dan gaan we ook uh, optreden. We hebben drie optredens. En dan eindigen we altijd bij het wapen zelf. En dan hebben we het, uh, dat eindigt dan ook altijd als de, met een uh, ja, totale samenzang als uh, sluitstuk. Nou, en dat is uh, zeer gezellig. Want het is in heel het dorp in ieder geval het evenement. Ja, in het hele dorp hebben we optredens, ja. Op het strand, en, uh, op het Dorpsplein, Kerkplein, overal hebben we optredens. Want je moet bijna weer verder met zingen. Uh, maar uh, ja, treden jullie vaker op met het uh, Wapenzangers? Uh, nou, af en toe uh, niet veel, omdat we natuurlijk uh, maar een, uh, ja, een gezelligheidskoor zijn. Maar als we moeten optreden, dan gaan we er ook echt voor oefenen en dan gaan we er ook echt voor. Het is inderdaad altijd een uh, gezellige avond. Dan heb je José die altijd met de loodjes uh, rondgaat. Ja. Uh, daar worden allemaal goede dingen gedaan voor het koor natuurlijk. Uh, stel, want jullie, kun, je kan ook lid worden van het koor... Um, Waar kan ik ja, hem aanmelden? Je hoeft niet echt lid te worden. Je kan gewoon komen meezingen. En als je het gezellig vindt, nou, de meesten blijven hangen. En is, af en toe is het wapen te klein. En dan gewoon een e-mail achterlaten en dan word je meteen lid van de ja. nieuwsbrief. Ja, als je het e-mail achterlaat krijg je alle bijzonderheden. En dan kan je lekker meezingen. Ja, in ieder geval uh, ja, zondag is het uh, festival. Ik uh, zou zeggen iedereen komen. Kom vooral naar, de, uh, naar het slotfeest natuurlijk op het Gastersplein. Hoe laat begint het slotfeest? Oh, dat weet ik niet uit, maar vier uur geloof ik. Nou, ik kom gewoon vier uur naar het Wapen van Zandvoort ja. uh, op het Gassensplein. En daar wordt het uh, grote meezingen, slotfeest gedaan met alle koren. Altijd gezellig. Ja, het wordt go het goed terrassen weer zondag. Dus gewoon lekker komen en lekker meegenieten. En als je kan, lekker meezingen. Helemaal leuk. Dankjewel Olga voor je tijd en uh, veel plezier met zingen. Hè? Ik ga weer lekker zingen. Okay. Ik ga met je mee. Oké. Okay. is te zingen, Ja, en dat was uh, Olga. En Olga is weer lekker aan het zingen. En uh, ik zou zeggen, kom, van, uh, kom morgen allemaal maar naar, uh, naar uh, het dorp toe om uh, naar al die gezellige koren te luisteren hier bij het Chanti Festival in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Roy en dat gaan we zeker doen morgen de hele dag gezelligheid in het centrum van Zandvoort met ook onze eigen wapensangers. Die de die Daar moet ik voor mij heen, moet op gedronken worden, waarom liet je mij alleen? alleen? Jantje zag pruim aan Jantje pruimen geen me, in een filmfilm groen, groen Met z'n allen, allen. de hand, hand. hand in hand. Als het juist twee kondjes hoog is, raam, twee hoog is. Met z'n allen naar de Zaan. de schijnt door de bomen, door de om weer naar Rotterdam te gaan, om even een tussenspel, aan het strand, aan het strand. ik ik heb mijn wagen volgeladen. volgeladen. Zilver verdraden tussen het goud. zou het erg zijn, lieve ouders? ouders? Dat we al trots zijn. Overal waar de meisjes zijn. Overal waar de meisjes zijn. Hey. Hey, hey, hey. Kom van het dak af. Kom lief dat doet dit niet meer. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. van u een lift, meneer. ik van u een meneer. Tussenspel. De lift, de lift. Aan het strand. Aan het dag en dag sta ik op wacht. Kleine reetje uit de polder. Nee. De duinen zijn stille getuigen. zijn Als ik met mijn fietsbel bel. ik mijn fietspel. Oude stoere grijze zeeman. Papi loopt toch niet zo snel. De sluizen van IJmuiden, op de sluizen van voelt de zo verdomd alleen. Zal voor ons de klok weer luiden? Zal de klok weer luiden? Want mijn hart is niet van steen. hier in het uh, centrum van Sandsvoorts, het Chanti en Zeeliederen Festival. En deze plaat ga je vast er zeker ook alweer horen. Aan het strand, stil en verlaten. En het leuke is van dit soort plaatjes, hè, van die Shanty uh, en Zeeliederen... hele simpele teksten, maar het maakte het werk uh, aan boord van uh, de schepen wel wat lichter. En uh, vandaar dus uh, al die Shanty uh, en Zeeliederen. Uh, Morgen dus weer heel veel koren, waaronder ook onze eigen koren... Uh, wat je zojuist hoorde, de wapenzangers. Waar uh, dus Roy van Buren een uh, interview mee had... zojuist voor deze plaat, aan het strand, stil en verlaten... We gaan op dat nieuws en weer van drie uur en dan zijn we er nog twee uur lang. Met z'n dadelijk even na kwart over drie gaan we praten met Ineke Smits. Van Smits, held en wer. We. Stay.